12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Rusland ziet Assad wankelen. Overvallen van juwelier Hunt veroordeeld tot 18 jaar cel. En de bultrug bij Tessel is niet meer te redden. Vanmiddag is er zon, er zijn wat wolkenvelden. Temperaturen liggen rond het vriespunt. Vanavond vanuit het zuiden winterse neerslag, mogelijk met ijzel. Morgen dan een dooiaanval met veel bewolking. Periode met regen. Temperatuur loopt overal op tot enkele graden boven nul. Er is veel wind. En het weekend is dan wisselvallig met regen. En dan wordt het 8 tot 10 graden. De Syrische president Assad is aan de verliezende hand. Dat constateert de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Michael Bogdanov. Rusland is een trouwe bondgenoot van Assad in het conflict. Dus dat betekent nogal wat, zo'n opmerking. Correspondent David-Jan Godfrey in Moskou. Waarop baseert die minister dat? Nou, we moeten, eerst, we moeten de boel eventjes in, in perspectief zien. Hè. Kijk, hij ging in op de vraag of Rusland voorbereidingen treft... om Russische staatsburgers in Syrië te evacueren voor het geval dat nodig is. Nou, hij heeft, hij heeft toen geantwoord, ja, die plannen die zijn er...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 In de voorstad van Damaskus zijn bij een aanslag... zeker 16 mensen omgekomen, meldt de Syrische staatstelevisie. Een auto vol met explosieven zou zijn ontploft in de buurt van een school. De helft van de slachtoffers is volgens de zender vrouwen en kinderen. Gisteren werd een aanslag gepleegd... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Damaskus. Daar was een ontploffing bij de hoofdingang van het gebouw... waardoor volgens staatsmedia zes mensen om het leven kwamen. De PVV noemt het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen een groot succes. De partij zegt 38.000 serieuze klachten te hebben binnengekregen op dat zogenoemde Polen-meldpunt. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, dat meldpunt dat deed bij de lancering nogal wat stof opwaaien... en de uitkomsten lijken nu wat minder opschudding te veroorzaken. Hoe kan dat? Ja, inderdaad, dat is in tegenspraak. Dat uh, meldpunt Midden- en Oost-Europeanen... het Polen-meldpunt, zoals het genoemd wordt... is vanaf de start uh, omstreden. Duizenden klachten kwamen er binnen bij antidiscriminatiebureaus destijds. Politici in binnen- en buitenland distancieerden zich van het initiatief. Uh, discussies daarover in het Europarlement, in Polen veel ophef met radioacties. Maar het pikante zat hem destijds vooral in dat de PVV toen nog gedoogpartner was... van het kabinet Rutte 1, dat toen nog stevig in het zadel zat. De katshuisonderhandelingen waren nog niet eens begonnen. Ja, en dat initiatief van de PVV straalde toen af op het kabinet... dat zich eigenlijk weigerde zich ervan te distancieren. En Rutte bleef volhouden dat het een zaak is van de PVV... en dat het niet aan het kabinet is te reageren... op initiatieven van politieke partijen. Nou, dat leidde tot uh, herhaling, uh, tot stevige debatten in de Tweede Kamer. Rutte toen. Ik heb al gezegd in het debat donderdagavond... en bij mijn persconferentie afgelopen vrijdag... dat ik uh, niet commentaar lever op het optreden van politieke partijen. Partijen, en dat ik niet al die acties ga zitten becommentariëren. De vraag is waarom de premier, inderdaad, als premier van alle Nederlanders. die hier staat ten overstaan van alle Nederlanders. waarom hij daar geen afstand van neemt. Ik geloof echt niet dat omdat één partij een website produceert. dat er ineens groepen in de samenleving tegenover elkaar. dat we de PVV nou ook niet te belangrijk maken, voorzitter. Echt niet. Dat zij die website maken is allemaal tot hun dienst. Die is niet van mij. en laten we het ook niet te groot maken. En ik maak hier volstrekt duidelijk dat die niet van ons is. Ik maak duidelijk wat onze opvattingen zijn over migratie uit Oost-Europa. En ik heb al eerder gezegd dat als een belletje wordt getrokken... stukken rood vlees in de arena wordt gegooid... dat ik het onverstandig vind om dan met z'n allen meteen bovenop te springen. Nou, verder dan dat ging Rutte niet. Je herkende wellicht uh, oud-P van de A-leider Cohen. De tijden zijn veranderd. Nu is het dan rustig, nu de PVV komt met die uitslagen van dat polen Hoe is er nu gereageerd? Nou, eigenlijk niet. Uh, wel is er een reactie van de Poolse ambassade. Die zegt geen enkele waarde te hechten aan het aantal klachten... dat bij de, PVV, bij de PVV is binnengekomen over Polen, Roemenen, Bulgaren... Uh, bovendien, uh, zegt de woordvoerder, de wetenschappelijke waarde van het onderzoek is nihil en de uitslag stond bij voorbaat vast, zo beweert de Poolse ambassade. Zij hebben een eigen onderzoek gedaan dat zij uh, komende woensdag zullen presenteren en daaruit blijkt dat Nederlanders uh, weinig culturele verschillen met Polen zien. En bovendien uh, blijkt uit dat onderzoek dat de Polen in de ogen van Nederlanders keiharde werkers zijn en weinig overlast veroorzaken. En wat gaat de PVV doen met al die klachten nu? Ja, ze gaan het aanbieden uh, aan uh, minister Asje van Sociale Zaken. Ja, het gaat om uh, um, um, ja, serieuze klachten, zo zegt uh, Joram van Klaveren. 60% geeft aan dat ze ja, last hebben, echt, in de zin van overlast. Dus het ging over openbare dronkenschap, parkeeroverlast, uh, rijgedrag, uh, bedelaars, openbaar ingenieren, huisvuil, dat soort zaken. En 16% ging over verdringing op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 14% ging over criminaliteit. Dus hadden het echt over geweldpleging, illegale prostitutie, diefstal en inbraak. En dat was nog een, een categorie overig. Ja, vooral overlast dus. Um, en in mindere mate dus verdringing en crimineel gedrag. Ja, en volgens Joram van Klaveren van de PVV moeten bedelaars, werklozen, daklozen en verslaafden het land uitgezet worden. Dat kan nu al volgens hem, want zij voldoen, im voldoen immers niet aan de inkomenseisen. Maar goed, de PVV wil natuurlijk eigenlijk veel verder gaan, namelijk de grenzen sluiten en uit de EU stappen. En die cijfers die gaan dan weer naar minister Ascher, heb ik begrepen. Dankjewel Michiel.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 Het gaat niet goed met de bultrug. De bultrug die gisteren bij Tessel is gestrand. Contact nu met Pierre Bonnet van Ecomare. Hoe is het er nu mee, meneer Bonnet? Ja, goeiedag. Uh, nou, niet heel goed. Uh, ik kom er net vandaan uh, met uh, een boot. En uh, ja, uh, dier ligt echt op sterven. En, uh, ja. Uh we hebben eigenlijk besloten om geen, uh, geen vlottrekactie uh, uh, meer uh, te ondernemen vanmiddag. Om hem uh, naar diepe water te krijgen. Want uh, we zijn er eigenlijk van overtuigd dat als hij in diepe water terechtkomt. dat hij dan vervolgens afzinkt. Hij is niet meer in staat om uh, het troppenvlak te houden. En uh, ja, dat is voor uh, een bultrug. dat ook gewoon een zoogdier is, wel noodzakelijk. Want hij moet uh, lucht hebben. Kan een moment afgelopen zijn. Ja, dat schatten wij in. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Een doodstrijd kan soms nog wel eens wat lang duren, maar uh, ja, uh, hij uh, had geen kracht meer in zijn lijf. Uh, nou. ja, ja. Is, de, het, is, het is het geen idee om hem dan uh, uit zijn lijden te verlossen? Ja, daar heb ik ook met de arts uh, over gesproken, maar uh, dat valt nog niet mee. Dan moet je echt een explosief uh, inbrengen, wat een heel rot gezicht is ook. En... Uh, ja, uh, als je hem uh, zeg maar een spuit wil geven, dat moet een gigantische spuit zijn. En dan moet dat ook nog in een ader terecht kunnen komen. Nou, vindt hij maar door zo'n dikke blubber, uh, zo'n speklaag uh, heen. Want dat is toch zeker 10, 15 centimeter dik. Ja, dus, uh, dat ja. geeft allemaal problemen. Hoe, als hij nou overlijdt, hè, hoe krijg je hem daar ooit weg, vraag ik me af. Wat gaat ermee gebeuren? Ja, dan uh, kan je een sleep aan zijn uh, staart uh, en dan uh, kan je hem bij spreken achter een, een schip aan met drijvers. Of uh, je kan uh, misschien zo'n landingsvaartuig van, uh, van de marine gebruiken. Ja, daar zijn wel mogelijkheden voor, maar uh, ja, helaas, uh, we hadden hem heel, heel graag uh, levend weer uh, op, uh, op weg willen helpen, maar uh, ja... Het is geen uh, beestje van een meter die je uh, op kan pakken en uh, uh, ja uh, tegen de tijd dat hij uh, dat uh, vanavond los zou kunnen komen, dan is het alweer bijna donker. En uh, dan zou je nog uren en uren uh, drijvende nou. moeten weten te houden uh, om hem weer bij te laten komen en te herstellen. En misschien nog, uh, nou, dat is, uh, nou... Dat is niet realistisch. Nee, ik nee, hoor het, uh, het gaat niet goed. Het is afgelopen met hem. Pierre Bonnet ja. van Ecomare? dank u wel. Graag gedaan. In zijn woonplaats Den Haag is de componist Otto Ketting overleden. Ketting geldt als een van de belangrijkste componisten van Nederland. Hij schreef onder meer kamermuziek, symfonieën, muziek voor ballet en kameropera's. Voor het Nederlands Blazersensemble componeerde hij begin jaren 70 Time Machine. Dat stuk van Ketting was jarenlang het meest gespeelde Nederlandse orkestwerk in binnen- en buitenland. Otto Ketting maakt ook naam met filmmuziek. Zo schrijft hij onder meer de partituur voor Dr. Pulder Zaid-Papavers van Bert Haanstra. Otto Ketting is 77 geworden. Sport. Er is een nieuwe naam bedacht voor de Rabobank Wielerploeg. Die ploeg gaat op 1 januari verder onder de naam... Eh, nou, verslaggever Gio zeg jij maar even. Ja, Blanco Pro Cycling. Uh, het klinkt net zo blanco als het is. Het heeft niks met uh, sponsors, bestaande bedrijven, wat dan ook te maken. Er is een, uh, een keukenbedrijf dat heet Blanco, maar die hebben er niks mee te maken. Er is een wielerblad dat heet Pro Cycling. heeft er ook niks mee te maken. Het is gewoon een fantasienaam. En het geeft maar aan dat uh, nou ja, de nieuwe sponsor, de grote nieuwe sponsor, niet gevonden is. Ja, Blanco Pro Cycling. Niks met Giant of zo. Want fietsfabrikant Giant werd ook genoemd. He. gaan die nog wat ja, doen? Dat hè, ja, dat was de co-sponsor in de tijd van Rabobank. En uh, er is in de tijd ook sprake van geweest. Dat werd toen ook wel een beetje in de, in de wereld geholpen. Onder andere door Harold Knebel, de man die uh, ging onderhandelen met uh, de mogelijke nieuwe sponsors. Dat Giant mogelijk wel hoofdsponsor zou willen worden. Uiteindelijk is dat uh, niet doorgegaan. Giant blijft wel betrokken bij de ploeg als materiaalleverancier en als co-sponsor. maar uh, Ze komen dus niet uh, in de naam van de ploeg uh, voor, wat, waar wat de laatste dagen ook wel even sprake van was. En uh, ze komen dus ook uh, vrijwel zeker niet op het shirt te staan. Waar komen die centen dan vandaan, vraag ik me af. In de centen komen we heel simpel weg van Rabobank. Ja. Rabobank heeft zich op het moment dat ze afgelopen najaar besloten... om onder druk van die Armstrong-affaire te stoppen met het sponsoren van de wielerploeg... hebben ze wel gezegd, we laten deze ploeg, deze jonge talentvolle ploeg niet vallen. We blijven in ieder geval nog een jaar lang verantwoordelijk... voor het financiële reilen en zeilen van de ploeg... Behalve als er een nieuwe grote sponsor wordt gevonden. Nou, die is dus niet gevonden. En dat betekent dat ze nu tot eind 2013 de tijd hebben om uh, die nieuwe sponsor wel te vinden. Uh, lukt dat niet, dan houdt de ploeg echt op te bestaan. En nog nieuws over een nieuwe algemeen directeur, Richard Plugge. Wie is dat dan? Ja, dat is wel verrassend. Dat is een naam die inderdaad het grote publiek niet echt kent. Richard Plugge is jarenlang hoofdredacteur geweest uh, van uh, Nu Sport, een uh, sportblad. Hij is uh, afgelopen jaar aangesteld als uh, de, de, de voorlichter van de ploeg. Uh, dat werd dan communicatiemanager genoemd bij Rabobank. En hij treedt nu dan in de sporen van uh, Harold uh, Knebel, de directeur die uh, per 31 december van dit jaar ermee stopt. En uh, ja, die is dan klaar met zijn werk bij Rabobank. En Plugge wordt dan de nieuwe uh, directeur van de ploeg. Van die ploeg Blanco Pro Cycling. Geo, dankjewel. Het is 13 over 12. We gaan naar de ANWB. John Bakker, goeiemiddag. Goeiemiddag. Korte files op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... bij knooppunt Muidenberg, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux, ook daar 2 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Hier nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Rusland zegt dat de oppositie in Syrië aan de winnende hand is...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 ABN Amro, de bank Anonu. Dit is Radio 1 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zo zometeen even met Jasper Bakker van Webwereld over de boete die internetgiganten Facebook en Google hier in Nederland kunnen krijgen omdat ze de cookiewet negeren. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller, hij is van de Dagelijkse Standaard en Jan Tromp van de Volkshand gaat onder meer over de kwestie van de twitterende ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Minister Plasterk bemoeide zich via Twitter met die discussie die collega Lara Rensen hier op Radio 1 voerde. Morgen ontruiming Tentenkamp bij Den Haag Centraal. Ik kijk er nu al naar uit, het verwijderen van die zwervers. Kan en mag een ambtenaar van Binnenlandse Zaken dit soort teksten twitteren, vragen wij ons af. En de hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz is nog altijd 66. De kandidaat van vandaag komt uit Helmond en heet Gerrit van Veenendaal. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws en dat doen we met een opmerkelijk stuk in NRC Handelsblad over dit programma. The Voice Kids dus. Het artikel gaat over de kinderdocumentaire Bentes Stem van Marijn Frank, waarin een jonge deelnemer aan The Voice Kids wordt gevolgd. En de film maakt volgens de krant duidelijk dat deelname aan zo'n talentenjacht niet alleen rooskleurig is. Ik praat erover met Thomas Notenbans, van Talpa, de woordvoerder... Eh, van de producent dus van The Voice Kids. Dag meneer Notenbans, goeiemiddag. Goeiemiddag. In die film wordt een meisje gevolgd dat heel enthousiast begint aan de talentenjacht... maar steeds eh, tegen nieuwe teleurstellingen aanloopt. Herkent u zich in het beeld eh, van die film en dus ook in dat artikel gisteravond in de NRC? Nee, niet zo erg. En, en uh, in het artikel in de NRC ontbreekt ook uh, de, de voornaamste uh, uitspraak van Bente, de hoofdpersoon in de film... En die uitspraak die zit helemaal aan het eind. Waar ze zegt uh, dat ze het heel spannend heeft gevonden, allemaal. Maar dat ze het voor geen goud had willen missen, haar deelname aan de Voice Kids. Ja. Um, toch even wat dingen uit dat artikel. Want daar komt bijvoorbeeld in. Want zij zit in het team van Nick en Simon. Hè, dat zijn haar coaches. Uh, en ze zegt, ja, die zie ik eigenlijk alleen maar als er dan camera's aan staan. Verder zie ik ze eigenlijk nooit. Nou ja, de coaches. Uh, dat geldt voor de grote Voice of Holland en voor de Voice Kids. De coaches zijn natuurlijk niet bij alle repetities. Dat geldt voor Nick en Simon uh, bij de Forest Kids ook. Uh, dat zegt Bent inderdaad in, in de film. Even verderop zegt ze overigens... Uh, Nick en Simon maken altijd grapjes... waarmee ze uh, eigenlijk aangeeft dat ze graag had gewild dat ze dan nog vaker waren geweest ja. dan ze ze heeft gezien. Maar ze zijn wel bij repetities ook echt, die coaches? Ja, natuurlijk. En daar zijn, dan zijn ook camera's bij. En daar zie je beelden van in het programma. Ja. Uh, en verder heeft ze kritiek op het feit dat ze niet haar eigen liedje mag kiezen... en uh, ja, een soort van pokerface moet uh, opzetten. Uh, kan je dat van kinderen verlangen? Ja, weet u. Uh, wat kun je allemaal van kinderen verlangen? Natuurlijk is het, is het heel spannend om aan een competitie mee te doen, maar dat geldt... Natuurlijk niet alleen op, uh, op televisie. Ik was wel geestig dat uh, um, het artikel in de NRC eindigt met, uh, met... ...vroeger was het allemaal beter, want toen had je alleen maar kinderen voor kinderen. Nou, ik heb bij de vader gewerkt, een heleboel jaar... ...en, en ook met kinderen voor kinderen te maken gehad. Ik zie nog hoe Bob Royens, de regisseur, hoe hij al die kinderen in tranen bracht. Als het ging om de manier waarop hij vond dat het in beeld gebracht moest worden. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Het is natuurlijk heel erg spannend om aan zo'n competitie mee te doen. En dat realiseren wij ons heel goed. Ja. De begeleiding van, van kinderen achter de schermen... Uh, die is, vinden wij, uitstekend. Uh, ook door, door, door mensen die uh, gedragswetenschappers zo noemen, pedagoog, psycholoog... Dus u hebt die truc van rooien niet meegenomen naar de voice kids? <laughs> nee, maar er de, de is... Kijk, ik dacht dat we daarover gingen hebben. De NRC die heeft om de een of andere reden iets tegen een programma als de Voice Kids. Dat hebben ze al, al eerder uh, laten blijken in hele grote artikelen. U denkt dat dat erachter zit? Nou ja, uh, dat, ik weet niet of er iets achter zit. Ik vind het, ik vind het prima om aandacht te besteden aan, aan Bente Stem, hoor, die, die documentaire. Want die is heel integer gemaakt, lijkt het al. Al is die helemaal buiten ons om uh, tot stand gekomen. Dat is wel raar. Mm. Ja, in het NRC-artikel staat... Dat wij geen toestemming wilden geven om achter de schermen te draaien. Maar dat is onzin. Die toestemming is ons helemaal niet gevraagd. Mm. Maar goed, afgezien daarvan. Um, ik, ik vind dat, dat in het NRC-artikel. Um, heel erg negatief over het programma wordt gedaan. En, en dan vind ik dat je, dat je als journalist verplicht bent om ja. feiten te brengen... en feiten te ja. checken. En dat is niet gebeurd. Ons de... is niet om een reactie gevraagd door deze NRC-journalisten. Nee. Over de documentairemaakster, Marijn Frank, die zegt in het artikel heel duidelijk... dat de film in ieder geval geen aanklacht is... en dat de kritische houding echt vanuit Bente dan zelf komt. Ja. Gelooft u dat of is dat toch ingestoken, ja, denkt u? Nee, dat, dat geloof ik niet. Nou, ik He, heeft zij dat ook tegen jullie gezegd? Nee, nogmaals, we, we hebben geen contact met haar. Gat, heeft nee, maar bijvoorbeeld Bente toch wel, die, die kandidaat toch wel, dat meisje? W wat, dat ze, wat zou ze gezegd moeten hebben? Heeft, heeft die Bente, dat meisje, dus ook tegen ja. jullie gezegd... Van, nou, ik vind toch eigenlijk allemaal niet dat het allemaal zo prettig loopt uh, hier? Nee, maar ik ben begonnen met te zeggen dat uh, de laatste uitspraak in de film is erg belangrijk. Hm. Zij heeft het fantastisch gevonden om aan, aan, uh, aan mee te doen. Maar natuurlijk is het heel erg spannend. Ik dacht dat ons gesprek zou gaan over het NRC-stuk. En dat vind ik buitengewoon eenzijdig geschreven door ja. een journalist die niet van het programma houdt. En dat ja, okay. hoeft ook niet. Alleen als journalist heb je toch een iets andere taak... dan je eigen smaak uh, in de kolommen neer te pennen. Ja, ja maar dat, dat punt hebt u inderdaad gemaakt. En uh, ga, jullie gaan dus ook niks veranderen... in de begeleiding van de kinderen voor de voice kids? Die begeleiding is uitstekend. En en nogmaals, het meedoen aan zo'n programma is heel erg spannend... en doet iets met je, want je komt op televisie... en dan gaan je klasgenoten je ineens anders behandelen. Maar dat is ook zo als je, als je gisteravond in het jeugdjournaal was. Dat, ja. dat is niet specifiek iets van de nee, Kids. Nee. Duidelijk, dank dat u even naar de telefoon kwam. Thomas Notemans van Talpa. Zondag is die documentaire te zien. Bent de stem om tien over vijf op Nederland 3. Na jaren van juridisch gesteggel lijkt er in België dan toch een akkoord te zijn... tussen de Waalse uitgevers en Google. De internetzoekmachine betaalt de juridische kosten. Er worden nieuwe partnerschappen met de uitgevers opgezet. Die uitgevers vonden dat Google hun auteursrecht schond door zonder toestemming delen van artikelen en foto's op Google News te zetten. Auteursrechtenvereniging Copy Press die de uitgevers vertegenwoordigt heeft laten weten... dat die uitgevers er nog hetzelfde over denken... maar dat ze het juridische geschil achter zich willen laten... om te kijken wat de uitgevers en Google samen kunnen bereiken. Hoofdredacteur James Harding van de Britse krant The Times stapt op. En dat is naar forse kritiek van mediamagnaat Rupert Murdoch. Die is eigenaar van The Times. Uh, Murdoch zet vraagtekens bij de manier waarop The Times... onder leiding van Harding heeft bericht... over de arrestaties in het afluisterschandaal bij News of the World. Toen ook nog een krant van het Murdoch-concern. Harding houdt nu de eer aan zichzelf. Hij gaat binnen het uitgeversconcern van Murdoch, News International heet dat, een andere functie bekleden. En hij wordt opgevolgd door John Withrow, dat is de hoofdredacteur van de Sunday Times. Uh, Internetgiganten Facebook en Google, daar zijn ze weer. Die negeren de Nederlandse cookiewet en kunnen een fikse boete krijgen van telecomwaakond Opta. Dat schrijft Webwereld. In ons land uh, moeten sites die cookies achterlaten daarvoor expliciet uh, toestemming vragen aan de gebruiker. Bij Facebook en Google gebeurt dat niet. Die zetten alleen in de algemene voorwaarden dat ze de cookies achterlaten, maar daarmee voldoen ze niet aan de wet, zegt de Opta. Jasper Bakker van Webwereld. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat staat er nou precies in die Nederlandse cookiewet Dat je dus inderdaad echt op de site een bericht moet krijgen... en daar moet je als gebruiker op klikken. Ja, de, de Nederlandse wet uh, bevat een, een richtlijn... dat je toestemming moet vragen voor elementen die je plaatst op apparaten... zoals computers ook smartphones van je bezoeker... Uh, uh, dat je hun moet, toestemming moet vragen dat jij informatie vergaart. Het is vrij breed geformuleerd. En ja. Dat is dan het, het probleem. Is het zo dat Nederland uh, hierin afwijkt van andere landen? Ja. Ja, Nederland uh, is uh, voorop aan het lopen. Of dat op een positieve zin is of niet, dat moeten we nog even uitmaken. Maar uh, op Europees niveau zijn hier ook ontwikkelingen voor bezig... Uh, om, de, om de privacy van de consument beter te beschermen. Want met zo'n cookie valt te volgen waar jij geweest bent... voordat jij op mijn site uh, op zoek ja. kwam. Ja. En eventueel ook waar je daarna heen gaat. Nou, ja. privacybescherming, dat is een groot goed. Dat doen we in Nederland ook aan. Nederland heeft alleen uh, al een voorschot genomen... op wat er in Europa aan, in ontwikkeling is. Dat kan even duren. En Nederland heeft daarin een, een, een flink grote stap gezet... Dus wij doen het als eerste en wij doen het een stuk verder dan de anderen lijken te gaan doen. Ja. Nou, is er, uh, uh, is er toch iets geks aan de hand? Want de opta die zegt dus nu tegen Google en Facebook... Uh, als jullie dit niet veranderen, dan kan je een boete krijgen van ons. Terwijl ja. de staatssecretaris, die erover gaat, uh, toch een andere visie heeft. Hoe zit dat precies? Ja, nou, dat is uh, een goede vraag. Uh, en, en dat gaat uh, nu uh, achter de schermen... Uh... ...bepaald worden, laat ik het even netjes zeggen. Uh, de, want de wet is namelijk vrij breed en vrij algemeen geformuleerd. Dat moet een wet ook wel zijn, anders kun je over vijf jaar weer gaan aanpassen. Denk maar aan uh, diefstal van vervoersmiddelen. Als die wet niet ooit breed was geformuleerd... ...zouden we nu zitten met een wet die sprak over diefstal van paarden. En dus auto's vallen daar niet onder. Um, alleen, ja, dat komt dus neer op interpretatie en toetsing in de praktijk... ...heeft wel ook middels rechtszaken. Opta moet deze cookiewet gaan handhaven. Opta heeft hem zo geïnterpreteerd van, nou, alle cookies vallen eronder... Maar heeft ook een hoop ophef veroorzaakt. Er is ook een hoop twijfel aan en kritiek op. En de staatssecretaris komt nu ineens met een andere uh, interpretatie. Van nou ja, sociale media maar niet, want die zijn heel belangrijk. Even kortere bords afgevat. Mm -hmm. Uh, terwijl sociale media doen ook juist aan dat volgen van gebruikers. dus ja. uh, Privacy en privacy misschien wel privacy-schending. Dus ja, wat, wat wordt het? Goede ja. vraag. Nou, interessant dus. Dat gaan we volgende komende tijd. De NOS heeft intussen al een website met cookies en uh, een cookie-loze uh, website. Uh, cookievrij.nos.nl. Is dat een goed idee? Uh, ja, goed idee, maar wel vanuit een, een bepaalde agenda die ik helemaal kan begrijpen. Want ook Webwereld vraagt de gebruikers netjes volgens de wet om cookies te mogen plaatsen. En daar kunnen wij uh, nuttige dingen mee doen en ons brood mee verdienen. Maar het voorbeeld van de NOS, uh, die cookie-loze site, is wel een bestaande site. Ontdoen van cookies en kijk wat er overblijft. Technisch gezien is dat niet de enige manier waarop je een, een site zonder cookies kunt optuigen. Er zijn bijvoorbeeld helemaal geen plaatjes. Uh, voor het plaatsen van plaatjes zijn, er, zijn technisch gezien geen cookies nodig. Mm. Oké, okay. goed. Nou, dankjewel voor de uitleg, Jasper Bakker van Webwereld. Graag gedaan. Apart momentje vanochtend. NOS-nieuwslezer Herman van der Zand presenteerde een uitzending... waarin hij zelf als nieuwtje in voorbij kwam. Het, uh, scoorde, hij scoorde namelijk als beste prominent... bij het groot diktee der Nederlandse taal gisteravond. En Herman zou Herman niet zijn... als hij daar niet op subtiele wijze aan refereren. <applaus> NOS-presentator Herman van der Zand... scoorde met 17 fouten het beste onder de prominenten. In New York is er een groot benefietconcert met twee c's aan de gang voor de slag. Slachter... <laughs> en in het late bulletin deed Herman de schermen het weer subtiel in een bericht over de bultrug die bij Tesla is gevonden. Die stranden op de zandplaat de razende bol met twee hoofdletters, vlakbij Tesla. Het uh, dictee werd trouwens gisteravond bekeken door een miljoen mensen. Dan is hier de laatste vraag: de handpaar. Ja, <middels> De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Groot nieuws op zondag 13 december 2003. Na maanden zoeken hadden de Amerikanen de Iraakse dictator Saddam Hussein eindelijk te pakken. Topbestuurder Paul Bremmer meldde dit namens de Amerikaanse regering aan de media. De persconferentie en Bremmer's gevleugelde woorden waren te horen in alle journaals. Ladies and gentlemen, we got hem. Voor de journalisten op de persconferentie in Bagdad was het een complete verrassing dat er opeens beelden van Saddam werden getoond. Dit is Saddam als hij zijn medische In dit hol in Adawar zat Saddam verborgen. Een soort eenmansgat dat met stenen en modder was afgedekt. Daar wisten speciale eenheden van het Amerikaanse leger hem aan te houden... nadat ze nieuwe informatie over zijn mogelijke verblijfplaats hadden gekregen. Kleine drie jaar later werd Saddam voor de moord op 148 Iraakse shiiten... veroordeeld tot dood door ophanging. Op 30 december 2006 werd dat vonnis voltrokken. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, werkt voor de Volkshand... en Joost Niemuller, blogger bij de Dagelijkse Standaard. Uh, hartelijk welkom. Uh, even dat uh, groot diktee der Nederlands getaal. Uh, hoeveel fouten had jij, Jan? Uh, niet meegedaan. Joost? Nee, ook hetzelfde antwoord, helaas. Echt waar? Ja, ja. het is toch veel veiliger. Ja, ja ik weet gewoon dat ik zo slecht ben dat ik dat allemaal niet wil weten. Ja, ja, de, de, het, is, het is een spel dat niet over de spelling gaat. Dus, uh, ja, maar dat, dat zijn allemaal smoesjes. Jij weet ook gewoon dat je niet nee, wil falen. Dat het gaat, is het probleem. Het gaat over de, uh, het curieuze van, uh, van het Nederlands taalgebruik. Ja. En de Nederlandse uh, woordenschat uh, daarin. Maar het is waar, je wilt niet uh, falen. Ik denk dat 1 miljoen mensen kijken... omdat ze in stilte hopen dat ze iets mogen meemaken... van de afgang der prominente met hun grote bekken. Nee, maar ik heb wel een aantal jaren de uh, Grote Geschiedenisquiz gepresenteerd. Altijd aan de veilige kant. En wat ik me daarvan herinner was dat het lastig was om voldoende prominenten te krijgen. Hmm. En gelijk hadden ze. Niemand wil afgaan. Joost, zou jij meedoen als we hier vragen? Ja, dat is wel een gewetensvraag. Als je dan echt wordt gevraagd en je zou zeggen nee, dat is wel heel erg zwak natuurlijk. Niemand die dat weet, joh. <lacht> Maar het is wel interessant, hè? want uh, uh, het kenmerk van prominent... ik heb er wel eens psychologisch onderzoek <laughs> okay. naar gedaan... Zijn, okay. deze, mensen zijn, deze mensen zijn succesvol omdat het beslissers zijn... omdat ze snel, heel kort, allerlei informatie tot zich kunnen nemen... en weer verder gaan. Mensen die niet prominent zijn, die zijn veel beter in het lange termijn geheugen. Dus die zijn ook veel beter in het onthouden van dit soort details. Ja. Dus oh. er is een goede reden voor. Want jullie zijn allebei veel met taal bezig en schrijven veel... Uh, maar niet de beste spellers, dus geef je eerlijk toe. Nou, uh, aanzienlijk beter durf ik wel te zeggen, dan wat tegenwoordig door de lagere school en door de middelbare school aan ellende uh, wordt afgeleverd. Ik bedoel, elke dag staan er in uh, prominente uh, kranten, daar zijn ze weer, ja. tal van uh, taalfouten. En we hebben twee redacteuren op de krant die zich daar uh, bijna permanent okay. mee bezighouden. Ja. En die uh, intern voortdurend uh, schandelijke ja. Uh, fouten uh, J laten zien. Om maar te zwijgen om, uh, over al die reacties onder die blogs en zo, hè? want dat is ook uh, af en toe niet... Uh, ja, maar om, om, om maar te zwijgen over mezelf. Ik merk het continu dat ik fouten maak waarvan ik denk, hoe kan ik zo fouten? Ik bedoel, dat ik echt gewoon soms gewoon hij wordt met een t schrijft. Ja, ja ik dat wel, bedoel ik. Echt Ach, dat wel is weet toch. dat het anders is, maar dat je het ja. toch schrijft, hè? in de haast. Ik noem maar op. Ja, ja, ja, ja. Is het ja, ja. Toch, is het toch wel een goed ding, hoor. Zo'n... Zo uh, Dictee. Beste prominent Herman van der hij ging er mooi mee om vanochtend. Dat hebben we net laten horen. Um, eens kijken hoe het is met uh, het taalgevoel in het volgende nieuwsbulletin dat eraan <laughs> komt. Ik gok dat dat binnen een paar seconden is. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal. De Russische gezant voor het Midden-Oosten zegt dat president Assad... de controle over zijn land aan het verliezen is. Volgens gezant moet er rekening mee worden gehouden... dat het gewapend verzet in Syrië wint. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Syrië. De man die wordt verdacht van het doodschieten van juwelier Fred Hunt. Uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. komt overeen met de eis van de officier van justitie. De 20-jarige man had de juwelierszaak in oktober 2010 overvallen. Hij schoot Hunt daarbij in zijn buik. De Rabobank Wielerploeg gaat vanaf 1 januari verder onder de naam Blanco Pro Cycling Team. Ook is er een nieuwe algemeen directeur, Richard Plugge. Hij was tot nu toe communicatieadviseur. Plugge volgt Harold Knebel op, die al had aangekondigd dat hij eind dit jaar zou opstappen bij de Rabo Ploeg. En er is geen hoop meer voor de bultrug die gisteren bij Tessel is gestrand. Volgens de stichting Ecomare die vanochtend is gaan kijken... heeft het geen zin meer het dier naar dieper water te slepen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is droog en vanuit het westen komt de zon er vanmiddag op steeds meer plaatsen door. Er waait een koude zuidoostenwind en de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.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 Zaterdag is het bewolkt en kan er een klein beetje regen vallen. Het wordt gemiddeld 8 graden. Zondag wordt een regenachtige dag met opnieuw een graad of 8 als middagtemperatuur. Ook volgende week blijft het wisselvallig en vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. file op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Nog een spoedreparatie bij knooppunt Muidenberg, 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Jan Tromp en Joost Niemuller. Jeffrey Arends schreef maandag een open brief aan premier Rutte... waarin hij vroeg om een ontmoeting... zodat ze samen konden praten over een oplossing voor het pestprobleem. Deze briefschrijver Jeffrey was gisteravond te gast op Radio 1 bij BNN Today... en las het begin van het antwoord van premier Rutte voor. Beste Jeffrey, wat een indrukwekkende open brief stuurde je me maandag. Ik werd wel even stil toen ik las hoe jij op school gepest bent... en wat dat voor jou heeft betekend. Des te grote is mijn bewondering voor de manier waarop jij hiermee omgaat. Met de site help je kinderen die nu in dezelfde situatie zitten. Zo maak je van iets naars iets positiefs. En dat doen weinig mensen hierna. Echt heel sterk en moedig. Ja, Jan, is dit de manier dus om aandacht van de premier te krijgen? Ja, maar er gaat wel iets aan vooraf. Als die jongen die brief had gestuurd zonder daar, daarbij behorende publiciteit te genereren. Dan had ik het nog moeten zien... dat Rutte de moeite had genomen. Maar kijk, de, de, uh, dat die brief verstuurd was... dat was her en der al op radiotelevisie ook, geloof ik... in couranten uh, verschenen. Dus uh, Rutte kon niet anders. Ja, Dus eigenlijk een PR-momentje ook voor Rutte? Ja, die nogal selectief aan het shoppen is met zijn PR-momentjes, vind ik. Want uh, toen uh, dat voetbalincident er was, toen, uh, toen uh, schitterde hij door afwezigheid. Het polen uh, Was hij in een grenspersconferentie, uh, was het wel ongelooflijk zo'n slap en ongeïnspireerd verhaal. Uh, dat ik denk van, uh, ik vind het toch niet heel erg geloofwaardig. Bovendien kun je je afvragen. Of dit wel de manier is voor... Ja, zo hebben we het eigenlijk niet geregeld in Nederland. Hè? Een premier die reageert op vragen uit de Kamer. En, uh, of van journalisten. Ja. En op een gegeven moment... Dan... Maar hij is ook nog een beetje mens ja. natuurlijk. En publieke figuur. Dus ik begrijp wel... Uh, ja, ik zeg niet dat, die... het, dat het verboden moet zijn dat hij dit doet, maar het... het... Het, je gaat dus toch gewoon opletten van waar reageert hij wel op... en waar reageert hij ja, niet op. En dit doet hij dus duidelijk om zichzelf eventjes lekker menselijk... Ja. en goed neer te zetten. En tot nou, dat in de eigen recht. partij is het Rutte kwalijk genomen... Mm. dat hij zo slap, zo, zo afstandelijk of eigenlijk niet reageerde op dat Polen-meldpunt van, uh, van de PVV. Omdat hem dat op politiek, om politieke redenen niet, uh, niet uitkwam. PVV was toch dus, een partner? Ja, ja dus ik, denk, ik denk eerder shoppen, dat er sprake is van... Uh, als er werkelijk uh, uh, gevoelige onderwerpen liggen in, in Nederland... en die hebben allemaal te maken met de multiculturele samenleving... en dus je premier is gewoon aanwezig. Ik, bedoel, ik vind het, het meest schrijnende voorbeeld nog altijd... Balken en de die na de moord op van Gogh er niet was... Dat, uh, hmm. de, en dat komt gewoon omdat men niet weet wat men moet doen. En dan doet men dan dus maar niks. Kijk, in zo'n geval als dit, hè, met pesten. Ja, wie is er nou voor pesten? Dus wat dat betreft is het ook niet zo heel moeilijk om je veilig te profileren. zeg je eigenlijk. Uh, nou, ja, het is wel een ernstig onderwerp. Uh, ja, nee, zeg nee, maar ik, ik wil fijn ja. om in dit geval voor hem om ja. om op te reageren. Uh, want want uh, in, in, in het verlengde daarvan vanochtend dus dat bericht van dat 15-jarige meisje... uit Staphorst, zelfmoord ja. gepleegd, voor de trein gesprongen. Uh, ook, ook omdat ze gepest zou worden. Ja, uh, dat is het verhaal, hè? De, de bevestiging daarvan is nog niet, ja. maar als het zo is, is het natuurlijk geurlijk. Zou een brief achter hebben gelaten, ook met namen zelfs van, van pesters daarin. De, de, de afweging is altijd: moet je daar nou aandacht aan besteden, Joost, of niet? Want het, het copycat-gedrag, iemand hoort dat of ziet dat, ziet dat daar een hoop rumoer over komt en denkt, nou laat ik dat ook maar eens doen. Ja, ik ben daar toch wel in gedraaid. Ik dacht vroeger: je moet het naar buiten brengen, altijd. Maar bij zelfmoorden uh, ben ik er toch in gedraaid. Heb ik toch wel het gevoel van uh, terughoudendheid. Uh, is toch wel erg goed. Omdat je. Je zag dat op een gegeven moment bij die familiemoorden. Mensen die. Uh, ik geloof dat het destijds in Hoofddorp was voor het eerst. Uh, jaren geleden. Wist, uh. kwam ruim in de aandacht. En gelijk. was er nog weer één. En dan denk ik toch. van ja, die andere was misschien toch niet gekomen. als die eerder niet was geweest. Dus. Uh, op, bij zelfmoorden vind ik het toch terecht... dat media een zekere terughoudendheid aan de dag leggen. Aan de andere kant, hier heb je wel sprake van... een, ja, een, een nationale discussie nu over dat pesten. Precies, die is al dus, een tijdje aan de gang. Dus het is niet zo... Die jongen, die die jongen gehad, natuurlijk die zelfmoord had gemaakt. Maar, ja, zin, maar. maar Jan zegt terecht... Uh, we weten eigenlijk nog niet eens of het uh, zelfmoord uit pesten was. Misschien was het wel om iets anders. En dan zou je dus weer kunnen zeggen... het is toch wat te voorbaardig het nieuws gekomen. Ja, ja. ja maar Joost zegt... een zekere terughoudendheid. En in... Uh, dat woordje zekeren zit al zijn uh, twijfel. Ja. Um, zo, dat interpreteer ik toch goed? Hè? Ja, ik denk inderdaad, als er sprake is A van, een, van een nationaal debat over iets... en er gebeurt iets en dat oh. past in dat debat... Ja, dan hoor je daar als journalist natuurlijk op in te gaan. Precies, want uh, het beginsel van de New York Times... all the news, that's fit to print... Dat, dat is dit. Ja. Het is een, een nieuw, gruwelijk uh, incident... dat dan zo laat het zich aanzien... in een oplaaiende discussie... over een heel belangrijk... Uh, maatschappelijk verschijnsel. Ja, ja. Uh, iets anders, want eigenlijk gingen jullie daar net al even over in... over dat, dat voetbalincident, dat, dat houdt ons natuurlijk toch nog steeds bezig. Gisteren zat bij Paul Witteman de oprichter van die voetbalclub Nieuw Sloten. De club waar, die, waar dat team dus uh, van is. Hè, waar, waar we die jongens uit voortkomen die uh, die, die grensrechter uh, hebben geschopt... en die daar uiteindelijk aan is overleden, Richard Nieuwenhuizen. Um, de man heette Wim Snoek trouwens. Het uh, was voor het eerst dat de club in het openbaar reageerde. Het gesprek met deze oprichter van voetbalvereniging Nieuwsloten begon zo. Hoe hoorde u het? Uh, ik wil in ieder geval uh, van deze gelegenheid uh, gebruikmaken. Om, uh, om onze oprechte deelneming met de familie van de heer uh, Nieuwehuizen uh, te betrachten. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is. En wij zijn ook in een hele diepe shock met de vereniging. Ja, er wordt een vraag gesteld en hij, hij gaat eigenlijk zijn eigen verhaal afdraaien. En biedt dus eigenlijk... Uh, nou ja, we, we, we, we hebben gehoord wat hij zegt. Joost, wat, wat vind jij van, van dit? Verhaal. Ja, ik vond het heel vreemd. Je zegt de eigen verhaal, dit was natuurlijk het punt wat hij moest maken, maar waarom maakte hij het nu pas? Hè? En hij geeft daarvoor als verklaring, de politie verbood het mij om uh, in de media te komen, een soort zwijgverbod. Nou, dat vind ik dus echt een heel slap excuus. Ik begrijp heel goed dat je als voorzitter van de vereniging niet gaat zeggen hoe de, volgens jou de toedracht is geweest van die situaties, maar dat je naar buiten komt om te zeggen, om je medeleven te betuigen. Ja, zeg. Dat doe je toch even voor zo'n stille tocht? Dat doe je toch even voor uh, mm. de begrafenis no. enzovoort. Dan ga je toch niet meer wachten tot. tot we zijn nu al twee weken verder. Mm. En dat is toch. Ik, ik kan me echt niet voorstellen dat de politie zegt, u, u mag niet uw medeleven betuigen ja. in de openbaar. Nou, ja, het, het lijkt mij, als ik in die positie zou zitten, zou ik het heel moeilijk vinden. Voordat je het weet, word je van beschuldigd haantje de voorste te spelen. En uh, met krokodillentranen. tranen aan te komen dragen terwijl het lijk nog boven de grond staat. Ik bedoel, er is, er, is, uh, uh, er ik zijn allerlei trijduitige, maar, maar het te was verzinnen. het beste was geweest als die voorzitters van die beide clubs tegelijkertijd in de media kwamen, want ja. ze hadden elk, misschien, ze konden elk moment kiezen hmm. de media, waren stonden ja. overal voor open en hadden gezegd van, ja. wij samen, hè, sportief hmm. vinden dit dat dit niet kan. Ik bedoel, maar dan, interessanter dan een, vond ik eerlijk gezegd dat er er vonden twee gesprekken plaats in dat ene uh, gesprek. En dat begon inderdaad al bij de opening. Hoe hoorde u het? De oprichter zegt, uh, we zijn diep uh, geschokt. En zo ging het maar door. En dat concentreerde zich eigenlijk op de vraag... wat was de toedracht waarop de man zei, dat kan ik niet uh, vertellen. Je kon horen dat de dienstdoende redacteur van Paul Witteman... dat er ook niet uit had gekregen. En dat die jongens het veld in waren gestuurd met... let op, mm. hij wil dat niet zeggen. Paul die begon... Op zijn paals, dat wil zeggen empathisch. Ja. Een beetje uh, vriendelijk, zoals zijn karakter uh, voorschrijft. Paul ving bot. En toen nam Jeroen het over. En Jeroen is inderdaad botter. En uh, direct en die zei op een goed moment: nou, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat u hier de waarheid vertelt. In andere woorden, mm. Jeroen zei: man, je zit hier een potje te liegen. Ja. En die man die bleef maar zeggen: ik kan de toedracht, uh, ik ken de toedracht ja, niet, ja. want er is politieonderzoek gaande. Journalistiek gesproken. Vond ik het wel uh, mm. een, uh, een interessante mislukking. Er was nog iets anders aan de hand. Want hij werd, die man werd ook geconfronteerd met allerlei uitspraken in de media van de afgelopen. Iedereen heeft zich natuurlijk met die zaak bemoeid. Uh, mm -hmm. Van Johan Derksen tot uh, nou ja, Poont, de wereld rijdt door, noem het allemaal maar op. Uh, ja, je zou dan ook, uh, als je even ik verplaats me even in de schoenen van die man... Uh, een soort trial by media kunnen noemen. Hè? Hij moet maar reageren op al die beschuldigingen waar hij uh, zelf in ja, zekere zin... Ja, natuurlijk. Bedoel, je kan ook niet uh, van een voorzitter van een amateurgroep... Uh, verwachten dat hij gelijk getraind is in omgaan met media. Dus uh, ik kan me die ook al voorstellen dat hij zo laat is hè, uh, met, met zijn bericht. En dan dus vervolgens al... al op achterstand loopt, hè, want dat is dus het gevolg. Maar ik vond hem ook op een andere manier heel erg onhandig... en daar werd hij eigenlijk, hij ging genoeg, nauwelijks op bevraagd. Aan de ene kant zei hij heel duidelijk van... er is geen Marokkanen probleem. Vervolgens liep ja. hij tussen neus en lippen, uh, gaf hij aan... dat wat de eerste reactie was, vond ik heel interessant... voordat ze wisten dat die man was doodgetrapt... zei hij de eerste reactie van... Oh, dan gaan we weer. We gaan onmiddellijk het team ontbinden. Met andere woorden, deze man wist dat er al een hele reeks incidenten waren geweest. Mm -hmm. Vervolgens zei hij dat er één Nederlandse jongen in het team zat. Zeven Marokkanen en verder mensen van... Dat was ja. nieuws, want dat uh, wist ik dus nog niet. Uh, met andere woorden, uh, is er dus wel sprake van een Marokkanen probleem. Daar mag dus niet over gepraat worden. Maar dat doet hij dan zo onhandig... dat het probleem nog eens een keer extra op tafel komt. Ja. Goed, uh, dat, dat was Paul maar Ik wil toch nog even hebben over iets wat vanochtend hier op de zender gebeurde. Uh, dat bericht over die ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Die had uh, getwitterd... Morgen ontruiming tentenkamp, koekamp bij Den Haag Centraal. Ik kijk er uh, al naar uit. Naar het verwijderen van die zwervers. Ambtenaar dus van Binnenlandse Zaken. De beleidsambtenaar Lara Rentsen heeft dat geretweet vanochtend. En daar reageerde de minister op uh, Plasterk... Uh, die vond het allemaal veel te voorbarig. en uh, Uiteindelijk moest hij trouwens wel toegeven... Wat vond dat, je voorbarig. Nou, dat, uh, hij vond eigenlijk dat het eerst maar eens goed uitgezocht moest worden... of dat wel een, uh, een ambtenaar, was. ambtenaar was. Want op die profielen stond dat ja. wel. Maar ja, goed, jij, jij ja. kan ook een profiel aanmaken, Jurgen van den Berg. Uh, ja, beroep. heb ik ook gedaan trouwens. Ja, ik wou het zeggen. Ja. Um, maar toch, ja. mag een ambtenaar dit doen, Jan? Ja, ik vind dat het... Uh, uh, het feit dat hij ambtenaar is, heeft daar uh, geen bal mee te maken. Naar dus het antwoord luidt uh, uh, ja. Vrijhuis, ik bedoel, iedereen mag dat Ja, doen. ik vind het wel grof, maar ik vind al dat getwitter vind ik uh, grof. Althans, het lijkt een uitnodiging zijn, uh, te zijn voor uh, voortdurende grofheden. Ja. Dus uh, uh, het, past, het past binnen dat kader. En Joost, de rol dan van de minister die daar onmiddellijk op reageert? Ja. via Twitter trouwens. Dat is ook een eigenschap van Twitter. Het dat, dat, dat gaat allemaal sneller dan snel. Voordat je hebt nagedacht, staat je Twitter tweet, uh, tweet al. Maar ik, vind, ik ben het niet eens met Jan. Ik, ik vind het echt heel erg dom van deze ambtenaar... Ja, om dit naar is buiten is te brengen. Absoluut. We hebben hiervoor al verschillende kwesties gehad... met politiecommissarissen die dit soort dingen naar buiten brachten. Ik bedoel, maar we vind weet... je dat een ambtenaar, omdat die ambtenaar is, dat niet mag? Ja, vind ik. Oh ja? Ja, ik vind dat die... Uh, dat, uh, bedoel, je weet niet, hè? bedoel, uh, die man kan... Allerlei voorkennis hebben. Ik bedoel, er komt dus allerlei nieuws naar buiten wat je helemaal niet kan duiden. Je kan die mensen vervolgens nooit bevragen als journalist, want een ambtenaar mag je niet bevragen. Hij mag dus het uh, debat wel manipuleren op zijn manier. Je weet vervolgens dat deze mensen, ik weet niet precies waar die ambtenaar is, maar goed, laten we zeggen dat hij hier iets over te zeggen zou kunnen hebben. Dat hij dus wel de invloed uitoefent. Je krijgt een, een suggestie. Het dus zou anders zijn als hij ambtenaar van financiën was? Uh, nou ja, Begrijp kijk, je? ik weet niet precies hoe het allemaal georganiseerd is. De ambtenaar van ja. Financiën Tenzijde gaat volgens mij... Ja. ja, precies. Okay, ja. Dus dat weten we allemaal maar niet. Nou ja, ik bedoel maar. Maar, ja, goed, maar goed, dat is wel ik, jullie... ik ken de ambtenaren en ik, ik, ik, uh, de ambtenaren die ik ken, die twitteren, die doen het allemaal onder, uh, anoniem. En dat lijkt me heel verstandig. Ja, dus dat zou hij misschien dan moeten doen om, het, uh, om dat gewoon uit zijn profiel weg te halen. Dan kan hij weer alles roepen wat hij wil. Uh, dat mogen jullie hier altijd en daar zijn we altijd heel blij mee. Jan Tromp <lacht> en ja. Joost Niemeuren, hartelijk dank. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Herberg de Troost, het album heet Rijstwafels met Pindakaas. En daarvan nu... Ze zit een beetje in de kerstwierige kip met chocoladesaus. Troost, dat is een hobbyproject. En uh, onder meer Jacques Poels is daarbij betrokken van Rowan Hers. We gaan de nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Gerrit van Veenendaal. Die is 62 jaar en komt uit Helmond. Net met de fut. Ja, kan 6 januari. Ja, mooi. Wat hebt u altijd gedaan? Ik heb bij de luchtmacht uh, gevlogen. Kijk tankvliegtuigen. Zo? Ja. En dat is dan in de lucht tanken? Ja, we tanken andere, lucht, maar, of andere vliegtuigen er lucht bij, ja. Dus de vlak naast vliegen en dan... Uh... Ja, klopt. Of de vlak achter in dit geval, ja. als ze aan de beurt zijn. En hoe rekent u dan af met... Uh, ja, de zegeltjes <laughs> houden we zelf, daarom <laughs> ja. heb ik zo'n mooi huis. Ja, oké. Okay. Uh, kijk of u het nieuws een beetje gevolgd hebt, want dat is belangrijk. 66 ja. punten is de te kloppen scoren. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Als de regeringsleiders de eerste stap zetten op weg naar die BankenUnie... dan is er geen weg meer terug. Onze banken worden nu nog in de gaten gehouden door de Nederlandse bank. Voor ons is cruciaal dat de ECB in ieder geval de bevoegdheid krijgt om alle banken rechtstreeks te kunnen ingrijpen. Je zou wel kunnen zeggen dat dit stappen zijn om de schulden in Europa te gaan delen met elkaar. Nee, nou, dat is niet zo. Een kamermeerderheid steunt het toezicht. De bedoeling is vanaf volgend jaar maart dat dat toezicht inderdaad een feit is. Na 14 uur vergaderen waren de ministers van Financiën van de EU er eindelijk uit. 200 grote Europese banken komen onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Hier is vraag 1. Duitsland wilde alleen toezicht op de grootste banken. Maar welk land wilde juist dat alle banken in Europa onder toezicht zouden komen? Dat was Frankrijk. Dat is goed. Vraag 2. Je zou kunnen zeggen dat Duitsland die strijd een beetje heeft gewonnen. Want alleen banken die meer dan een bepaald bedrag op de balans hebben staan... die komen nu onder dat toezicht. Om hoeveel miljard euro gaat het dan? Uh, 20 miljard dat is niet goed. 10 miljard meer, 30 miljard. Ja, ja, ja. En daar vallen vier Nederlandse banken onder. Ja. SNS Reaal, ING Rabobank en ABN AMRO. We gaan naar vraag 3: Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort. En aan u de taak om dat dus te ontcijferen. Ja. Um, de kop luidt als volgt. Dit is een dalletje, geen dal. Dus dit is een dalletje, geen dal. Gaat dit over 1, AZ, beleeft een rampseizoen... maar is nog niet bang voor degradatie. 2, een rugblessure, dwarsboomt de plannen van tennissen Timo de Bakker... maar hij geeft niet op. Of 3, vandaag presenteert de voormalige en nu sponsorloze Rabobankploeg... zijn plannen voor het, seizoen van het, uh, voor het komende seizoen. Dus we weten al de naam, maar ze gaan nog meer vertellen. Uh, maar waar hoort die kop bij? Dit is geen dalletje. Geen dal. Een dalletje, dit is, dit is een dalletje, geen dal. Sorry, ik, ik moet gok, maar dan kies ik voor AZ. AZ, hè? Ja, dat is goed. Um, een kop uit het AD. AZ heeft het ploegstaat nog maar vier punten boven. sluiten Willem II. Iedereen in Alkmaar denkt dat het allemaal wel goed komt. Vraag 4. Ander voetbalnieuws. Welke internationale organisatie kwam samen met de FIFA gisteren op bezoek bij de KVB om voorlichting te geven over het illegaal gok op wedstrijduitslagen? Dat was Interpol. En dat is goed. Dat wordt uh, matchfixing genoemd, hè? Ja. Chinezen zitten af en toe overal op tribunes. Ja. Um, vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Je ziet dat stap voor stap die coalitie meer greep krijgt uh, op het land. Ze hebben goede plannen, ze hebben veel internationale steun. Krijgen ze nu. We kunnen ze nu ook humanitair beter gaan helpen. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Jongens. Helemaal goed. De minister was gisteren bij een top in Marokko. Daar hebben de 130 landen die verenigd zijn in de Vrienden van Syrië... besloten dat ze de nieuwe Syrische Nationale Coalitie erkennen... als legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. Vraag 6. Ondertussen blijft het onrustig daar in Syrië. navo functionarissen zeiden gisteren dat het leger van Syrië... mogelijk wat voor raketten heeft afgevuurd op de rebellen. Uh, Skuts? Ja. Valt onder de groep uh, balistische raketten. Ja. Maar dat hoef ik u allemaal niet uit te leggen, dat weet nou, u natuurlijk. Een beetje, Fijn beetje. <laughs> ja. Laatste vraag, uh, ja. nog vier punten te verdienen. Gaat heel goed tot nu toe, maar die vier die kunnen er zeker bij. Het gaat om aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. Geen persoon, maar een onderwerp. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. roepen. Komt. Vier. Ik heb vaak verwarrende samenstellingen. 3. Mijn grootste struikelblok was een onbetreedbaar gebied... 2. Zelfs mijn schrijver had dit never nooit goed gemaakt. Och jee. 1. Mijn 23e editie is voor de dertiende keer gewonnen door een Vlaming met slechts drie vader. Ach jee, ja, ja, natuurlijk. Het <laughs> Nationaal Dictate. Ja, u hoorde ja. niet eerder, hè? Dom, yeah. nee, veel gemaakte fouten in het dicté zaten in de woordconstructies... die ja. uh, niet aan elkaar uh, moesten worden geschreven. Zoals never, nooit, of uh, te, goed, uh, te, doen, uh, aan, uh, te goed doen aan, moet ik zeggen. Patatje met, uh, koetke koet, nou dat soort dingen. No-go area was ook ja. een moeilijke. Uh, ja, inderdaad, het Nationaal Dicté. U komt op uh, zes, helemaal niet slecht. Maar dat betekent wel dat er elf goed moeten zijn... om uh, in ieder geval gelijk te komen zometeen.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 Vandaag luidt de stelling: Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, die wordt geleid door meester Pieter van Vollenhoven, maakt zich grote zorgen achter de kans op vuurwerkdoden de komende oud en nieuw levensgroot... omdat mensen vaker illegaal vuurwerk afsteken. Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door, is onze stelling. U mag zeggen of het u mee eens bent of mee oneens... door te sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet, met hekje standpunt. We zijn terug bij Gerrit van Veenendaal, 62 jaar uit Helmond. Uitdaging is dus in ieder geval 11 vragen goed, maar liever meer, want dan gaat u gelijk aan de leiding. Want 66 uh, punten is de te kloppen score. Ik moet de vraag helemaal stellen, u geeft het antwoord of u zegt pas. Hm. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbest. Welke advocaat is opnieuw veroordeeld door de tuchtrechter? Dit keer vanwege belediging. Bram goed, de coalitiepartijen op welk eiland hebben gisteren een regeerakkoord ondertekend? Op Kursau. Goed, hoe heet de film van Piet Peter Jackson die gisteren in Nederland in première ging? Pas. De Hobbit, welke stad was vannacht een groot uh, benefietconcert voor de slachtoffers van de orkaan Sandy? In New York. Goed, welke prins hield gisteren een emotionele toespraak bij de uitreiking van de Prins Klausprijs? Um, Constantijn. Goed, welk Kamerlid maakte gisteren bekend al een jaar te lijden aan MS? Ach jee, um, uh, van de PVV, de nummer twee. Pas. Fleur Agema, ja. hoe heet de P van de A die opstapt als lid van de Eerste Kamer? Pas. Ham Noten, Guatemala heeft uh, welke gezochte softwarepionier? Overgedragen aan de VS. Goed, Op een maan van welke planeet is een rivier ontdekt van zo'n 400 kilometer? Venus. Saturnus. Saturnus. In welke Duitse stad is maandag een zware bom op het station gevonden? Bom. Goed. Naar welk accountantskantoor gaat de AFM verder onderzoek doen? Uh, um, ja, ik weet het. Ik gok even. Ernst Jong. Goed. Wie is er door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar? Pas. Koningin Beatrix, welk internetbedrijf ontweekt dit jaar 2 miljard aan belasting? Onder andere via Nederland. Google. Goed, hoe heet de zangeres die voor 50 miljoen dollar het boegbeeld van Pepsi-Cola wordt? Pas. Pas. Beyoncé, hoe heet de oud-burgemeester van Schiedam die aangeklaagd wordt voor, door een inwoner van die stad? Pas. Wilma Verver, voor welke tunnel in Nederland moet in de toekomst toch tol worden betaald? Eh, uh, de, eh, uh, Google-tunnel. Google. Pas. Blankenburg-tunnel, Blankenburg, ja. welke tennister heeft gisteren officieel afscheid genomen van de tennis? Eh, uh, eh, uh, eh. Uh. Was Pas. Ja. Dat is Kimberger ja, het. Uit België. Ja. ja, dom. ja. U moest komt vaak passen in deel ja, de 2. Dat klopt. En, en die namen, die wist ik, een aantal namen wist ik ja. wel, maar ik moest er te lang over nadenken. Ja. Dus zeg ik ja. maar pas. Ja, en daardoor zijn het er geen elf geworden, nee. maar acht, u komt op ja. 48 uit. Dus nou, ja. 66 blijft de hoogste score. U krijgt de normale prijzen mee naar Helmond. Kijk voorbeeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox? Kijk eens handen, ik zal ze op. Mag ik plein neerzetten? Dan iedereen <laughs> <Okay>. <laughs> kijken. En dank u voor de komst. Goeie Goeie dank u wel. Goedendag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. 2012 zit er bijna op. Dan weten de mensen dat van thuis. Je moet daar excuses voor aanbieden. Nu. Voortschrijdend inzicht. <laughs>